En de Rotterdammers versloegen stadsgenoot Excelsior met 3-0. Feyenoord komt daardoor naast AZ op de tweede plek op drie punten van koploper Ajax. De Amsterdammers die spelen morgen tegen de Graafschap. Het weer nog toenemende bewolking en lokaal een bui. In de ochtend bewolkt en in het Zuidoosten kans op regen. Het wordt dan zo'n 10 graden.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 9. Zie ervan. Zie Zf.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 Ah assim você me mata.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 to say You played your part so well A modern Romeo You came on Cupid's wings And then you flew Away You touched my face and you called My name A bird with His eyes But you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 Maar juist die bij was en dat ik dan Jim het aardappels was.